Vorige keer, meisjes en jongens, heb ik je verteld hoe we met behulp van de duikende eend een man uit het drijfzand gered hebben. Maar je weet nog niet wie die man was en wat hij in zijn eentje in het oerwoud uitvoerde. Dit verneem je nu. Ziezo, vriend, je staat weer met beide voeten op de vaste grond. Ja, het heeft niet veel gescheeld of ik had nooit meer vaste grond onder mijn voeten gevoeld, geloof ik. Toen jullie zonderling toestel me bereikten, was ik al tot aan de borst in dat verdomde drijfstand weggezakt. Dacht echt dat mijn laatste uur geslagen had. Het is nog goed afgelopen, vreemdeling. Maar me denkt dat het nu tijd wordt nader kennis te maken. Graag, maar eerst wil ik je allemaal hartelijk danken voor mijn redding. Oh, dat dat, dat hoeft niet, dat was graag gedaan. Het was trouwens een beetje onze schuld dat je in het drijfstand bent gekomen. Ja, als wij je niet uit het oervoot gelokt hadden door ons geroep, zou je misschien niet op die verraderlijke plek zand terecht zijn gekomen? Misschien niet, misschien wel. Wie zal het zeggen? Maar goed, mijn naam is uh, William King. Noem me gewoon William. En uh, wie zijn jullie? Ik ben uh, Professor Januari. Dit is Coralis, mijn assistent. Dat meisje is nietje Marleen. En de jongen daar is meneer Piet. Aangenaam kennismaking, maar mag ik nog iets vragen? Vraag maar, William. Het eigenaardige toestel waarmee je me gered hebt, wat is dat eigenlijk? Is het een auto, een boot of een helikopter? Het is onze duikende eend, William. Het is een uitvinding van mij. Een toestel dat kan rijden, varen en vliegen. En dat ook onder water kan varen. Hoe bestaat het? We maken er een reis om de wereld mee. Om het uit te testen, begrijp je? Alle mensen als wij maar over zo'n volmaakt vervoermiddel konden beschikken. Wie bedoel je met wij, William? We dachten dat je alleen op tocht was. Ik maak deel uit van een wetenschappelijke expeditie. Ons basiskamp ligt een eindje hier vandaan aan de zijarm van deze rivier. We, we, we, wat doe je dan heel alleen op dit strandje? Het is toch hoogst gevaarlijk in je eentje het oerwoud in te trekken? Oh, wat dat betreft, ik ken het oerwoud grondig. Nee, vandaag maakte ik een korte verkenningstocht. Maar, um, Nou ja, wat ik zeg, wou... Uh, ja. Het wordt de hoogste tijd voor mij om naar het kamp terug te keren. Anders zullen mijn vrienden ongerust worden. Dat zal wel. Mag ik je uitnodigen om met me mee te komen? Dan kun je kennis maken met anderen. We willen je geen last aan doen, William. Dat ja, is toch helemaal geen last. Mijn vrienden zullen blij zijn met je bezoek. Ja, goed dan. We zullen je kano aan boord heisen... ...en met mijn duikende eend verder reizen. Oké, okay. Kom maar, jongens. Breng de kano aan boord en dan vertrekken we. William King was lang en mager. Ik schatte zijn leeftijd op 35 jaar. Maar misschien was hij jonger en gaf zijn volle zware baard hem een ouder voorkomen. Zoals hij zelf gezegd had, was hij van beroep bioloog. Het wil zeggen dat hij een kenner is van het planten- en dierenrijk. Nu is het Braziliaanse oerwoud uitzonderlijk rijk aan planten en dieren. Een man als William King zou er bepaald stof genoeg vinden om te bestuderen. Maar hij had ons verteld dat hij deel uitmaakte van een wetenschappelijke expeditie. Daar wou ik toch wat meer over vernemen. Ik vroeg het hem op de man af. William, ik wil graag nog iets weten. Vraag maar op Piet. Je hebt gezegd dat je deel uitmaakt van een wetenschappelijke expeditie. Dat is ook zo, ja? Wat is het doel van die expeditie? Dat zal ik je proberen uit te leggen. Weet je wat piranha's zijn? Zijn het geen vissers, William? Juist, Marleen. Een piranha is een visje van zowat een handgroot, maar hij is een echte moordenaar. Wat bedoel je daarmee? Piranha's zijn vleesetende vissen. Ze leven in scholen van honderden samen en gaan ook samen op jacht. Ze voeden zich niet alleen met andere vissen, maar ook met graseters. Hoe kunnen ze die te pakken krijgen? Ze kunnen toch niet aan land komen? Nee, maar de graseters komen wel tot in de rivier om te drinken. En als ze het ongeluk hebben dat te doen op een plek waar toevallig piranha's jagen, dan is hun lot bezegeld. Wat gebeurt er dan? Enkele piranha's bijten zich vast in de poten van het dier. Het bloed dat uit de wonden vloeit, loopt dadelijk honderden andere piranha's aan. Met z'n allen gooien ze zich op hun prooi en sleuren ze helemaal in het water. En dan verdrinkt het dier? Het krijgt nauwelijks de tijd om te verdrinken, het wordt levend verslonden. De pirana's doen hun werk zo grondig dat na een paar minuten nog nauwelijks enkele beenderen en taaie pezen overblijven. Wat, hoe griezelig! Ja, Jan alleen. zorg er maar voor dat je nooit in de rivier terechtkomt op een plaats waar piranhas jagen. Bedoel je dat ze ook mensen aanvallen? En of die geniepige moordenaars die vragen niet eerst de eerste toestemming om je op te peuzelen, weet je? Als ze een mens te pakken krijgen, wordt die even grondig opgepeuzeld en netjes afgeknaard als het eerste, het beste dier. Oh, en zeggen dat ik enkele dagen geleden nog een bad in de rivier heb willen nemen. Dat zou ik je bepaald niet aanraden, meisje. Ik begin ook te geloven dat het gevaarlijk is. Als je niet aangevallen wordt door krokodillen, doen de piranhas het wel. Huh, wat een land. Je hebt ons nu wel alles verteld over de piranhas, William maar we weten nog altijd niet welk verband er is tussen die moorddadige visjes en de expeditie. Uh, dat zal ik straks uitleggen. Nu moet ik professor Januari instructies geven over de juiste vaarroute. Ja, William, ik zie dat we een zijrivier bereiken. Moeten we ze invaren? Ja, maar ver zul je niet raken met, uh, met de duiken de eend. Waarom niet? Wel omdat hier vlakbij een dam dwars door de bedding gebouwd wordt. En dat kun je niet verder. Dat is geen probleem. Bij de dam stijgen we gewoon een eindje de lucht in. We vliegen over de dam heen en komen dan weer neer in de rivier. Jongens, jongens, jongens, jongens, wat een volmaakt toestel is toch deze machine? Ik geloof dat ik de dam al zie. Ja, ja, dat is hij. Mooi. Dan maken we een sprongetje om er overheen te komen. Opgelet, mensen, daar gaan we! Enkele kilometers stroomopwaarts van de Dam troffen we op een open plek in het oervoud het basiskamp aan. We maakten er kennis met de drie overige expeditieleden. En toen kwamen we erachter wat de juiste bedoeling van die mensen was. Ik aan, William, dat jullie hier wetenschappelijk speurwerk doen. Eigenlijk gaat het om een grootscheeps-experiment. In verband met de piranha's? Ja, kijk, die piranha's zijn zulke verschrikkelijke moordenaars... ...dat ze een echte plaag zijn voor mensen en dieren. Om het kort te zeggen, de Braziliaanse regering... ...heeft ons opgedragen een middel te zoeken om ze uit te roeien. Maar dat zal wel niet zo makkelijk gaan, denk maar ik. In principe zou het natuurlijk wel makkelijk te doen zijn. Hoe dan wel? Door voldoende gif in de rivieren te storten. Ja, maar William, daardoor zouden jullie niet alleen de piranhas doden, maar ook de andere vissen. Niet alleen de vissen, maar ook de graseters die in de rivieren hun dorst komen lessen. Vergif is dus geen goede oplossing. Tenzij we een gif gebruiken dat enkel schadelijk is voor de piranhas en geen kwaad kan voor de andere vissen en dieren. Zo'n gif bestaat toch niet, William? Zo'n vergif bestaat wel. Het heeft jarenlang een studie gekost om het samen te stellen, maar we hebben het klaargespeeld. Jullie hebben dus werkelijk een giftstof die alleen de piranhas doodt en niet schadelijk is voor de overigen. Ja, meisje, zo'n stof hebben we kunnen bereiden uit de wortels van een inheemse plant. Het is een wit poeder dat we Timbo genoemd hebben. Verdorie, William, dat noem ik knap wetenschappelijk werk. Voor zo'n prestatie neem ik nederig mijn petje af. We zijn wel trots op het resultaat dat we behaalden, maar we mogen niet te vroeg victorie kraaien. Hoezo, William? Levert je timbopoeder dan niet de resultaten op die je van verwacht had? Tot nu toe hebben we enkel proefnemingen kunnen doen in ons laboratorium met piranha's in een aquarium. Maar nu moeten we ons poeder uittesten in de natuur, begrijp je? Oh ja, en daarom hebben jullie die dam in de rivier gebouwd. Ja, en nabij de bron van deze zijarm zullen we enkele honderden kilo's timbopoeder in het water gooien en dan nagaan wat er met onze Piranha's gebeurt. Wat is dat? Het is waarschijnlijk weer een slachtoffer van de Piranha's. Kom mee, we gaan kijken. Ik zal voor alle zekerheid mijn geweer maar meenemen. Daar gebeurt het drama, kijk. Och, arme, het is een soort hert, geloof ik. Ja, het is een antiloop. Hij wou zeker komen drinken en werd opgemerkt door de piranha's. Ze hebben zich vastgebeten in zijn voorste poten. Zie maar hoe wanhopig je probeert te ontkomen. Och, het is afschuwelijk, maar ik ga dat arme dier helpen. Nee. nee. Nee, alleen blijven. Als je een pas in het water durft te zitten, wordt je zelf het slachtoffer van die moordenaars. Ja, maar we moeten toch iets doen? Wel, het enige wat we kunnen doen is dat beest zo snel mogelijk uit zijn lijden verlossen. Ik heb het begrepen, William. Ik zal het maar neerschieten. Och, arme. Beter een korte doodstrijd dan levend opgepeuzeld te worden. Raak, Coralis. We zien u toch eens aan? Oh, het lijkt wel of de hel losgebroken is. Ze hebben de antiloop helemaal onder water gesleurd. Ja, en nu zijn ze hem al met honderden en honderden aan het opbeuzelen. Van afschuwelijke vissers. Ik zal proberen er eentje te pakken te krijgen. Ja, maar hoe wil je dat doen, beste vriend? Met een schepnet. Zolang ze zich aan het volvreten zijn, hebben die piranhas geen oog voor andere dingen. Het maar goed op, William. Niet bang zijn, Coralis. Ik weet hoe ik met die duiveltjes moet omspringen. Vanuit zijn kano stak William een net aan een lange stok in de rivier op de plaats waar het water borrelde en kookte door de woeste bewegingen van de vraatzuchtige piranha's. Toen je het weer boven haalde, zaten er twee vissen van ongeveer 20 centimeter lengte in. Ze hadden een tamelijk hoog lichaam en een grote kop. Zelden heb ik zulke schrik aanjagende visjes gezien. Al bij de eerste aanblik kun je vaststellen dat het gemene loeders zijn. Hun muil is als een grote nijdige snee, bijna van het ene oog naar het andere en hun tanden, dat hebben we kunnen vaststellen toen de dieren dood waren, hebben een driehoekige vorm. Ze zijn scherper dan scheermesjes. Ik kan me best voorstellen dat deze moordenaartjes niet de minste moeite hebben om mens of dier grondig en tot op het bot af te knagen. Het drama is afgelopen, het water wordt weer rustig. Ik heb op een horloge gekeken. Alles bij elkaar heeft het nog geen drie minuten geduurd. En als je nu op de bodem van de rivier kon kijken, zou je daar niets anders meer vinden dan een hoopje netjes afgekloven beenderen. William, je moet die afschuwelijke vissen tot de laatste uitroeien. Ja, dat is de bedoeling, meisje. Maar of we daar ook in zullen slagen, zal de toekomst moeten uitwijzen. William, ik stel mijn duikende eend ter beschikking om de strijd tegen de piranhas aan te binden. De duikende eend zou ons inderdaad uitstekende diensten kunnen bewijzen. Zeg maar wat we kunnen doen. Onze dam is nog niet helemaal klaar, maar zodra dat het geval is, dan gaan we stroomopwaarts. Tot zo dicht mogelijk bij de bron. Daar gooien we dan enkele honderden kilo's timbo-poeder in het water. Is dat alles? Dat is alles, ja. Daarna moeten we alleen maar wachten op het resultaat. Je verwacht dus dat het poeder al het water van de zijrivier zal vergiftigen. Ja, en de piranhas zullen niet kunnen ontkomen, omdat de dam ze zal tegenhalen. Ik hoop dat de operatie zal slagen, William. Als ze hier slaagt, dan zullen we met een hele vloot bootjes de andere rivieren opvaren en ze met Timbo Poeder bewerken. Met een beetje geluk zullen we daardoor de piranhas uitgeroeid hebben. Het eerste werk zal er dus in bestaan, de dam af te werken. Dat zal niet veel tijd meer vragen. En daarna kunnen we stroomopwaarts. Ik moet zeggen, professor Januari, dat je voorstel ons zeer gelegen komt. Aha. Waarom? Omdat het ons heel wat werk zal besparen. Om al ons timbo bij de bron te krijgen, zouden we verscheidene reizen moeten maken. Maar waarom zijn jullie niet met grotere boten naar hier gekomen? Ja, met grotere boten kunnen we hier niets beginnen. Waarom niet? Omdat deze zijrivier niet overal goed bevaarbaar is. Hoe verder stroomopwaarts we komen, hoe meer hindernissen we zullen ontmoeten. Stroomversnellingen, kleine watervallen en ook zandbanken. Voor jullie duiken de eend, betekenen al die dingen natuurlijk niks. William? Um, ja, Piet? Je hebt ons nu zoveel verteld over dat wonderpoeder Timbo. Mogen wij het eens zien? Ja, dat kan niet. Waarom niet? Omdat we het nog niet hier hebben. Zie je, toen we in onze kleine bootjes naar hier kwamen, hadden we al zoveel voorraden en materieel moeten zeulen, dat we onmogelijk nog wat poeder konden meebrengen. Ja, maar William, hoe moet dat nu? Kijk, zodra de dam klaar is, laat ik dat via onze radiozender weten aan ons hoofdkwartier in de stad. De mensen daar sturen dan een Hercules vliegtuig met het Timbo poeder naar hier. Een gewoon vliegtuig kan hier toch niet landen? Ja, daarin heb je gelijk Marleen, maar er bestaat nog zoiets als uh, parachutes. Je bedoelt dat de timbopoeder hier gedropt zal worden? Ja, en dat zal heel makkelijk gaan. We hebben hier voldoende ruimte. Ach, wat zullen we nog allemaal meemaken? Bij het verder werk aan de dam konden we niet veel helpen. Dat was trouwens niet nodig. William en zijn mannen waren er ver klaar mee gekomen. De tweede avond na onze aankomst in het basiskamp kon het hoofdkwartier opgeroepen worden. We kunnen het timboepoeder laten brengen. Je hebt wel gezegd dat je het hoofdkwartier zou oproepen via de radio, William. Maar om een radiozender te laten werken is elektriciteit nodig. Hè? Hoe kom je eraan midden in het toerwoud. Op een heel eenvoudige manier, man. We maken zelf onze elektriciteit. Hoe? Met behulp van een generator. Wat is een generator? Een toestel waarmee je elektriciteit kunt opwekken door aan een zwingeltje te draaien. Maar kijk, ik laat het je zien. Kijk, dit is onze zender en dat ding daar is de generator. Zal ik hem bedienen, William? Ja, het is vriendelijk van jou om het te willen doen, maar ik waarschuw je dat het erg vermoeiend is. Ik zal Piet tijdig aflossen, William. Beginnen we? Nee, zo vlug gaat het niet, meisje. We moeten eerst de zender aan de generator koppelen en dan ook nog een antenne opstellen. Ja, ja, ja. Die antenne kun je vastmaken aan het staartroer van de duikende eend, William. Maar. Hé, hey, wacht eens even. Ja, professor. We zijn Jan Dory Olie dom Oh ja, waarom zeg je dat? Omdat we voor Dory zelf ook een zender hebben in de duikende eend. Kom, William. We gaan naar de kei uit en zenden je bericht zonder dat we ons lam hoeven te draaien aan die generator. Je hebt me weer eens uit de nood gered, beste vriend. Kom, installeer je achter mijn zender. Pak de microfoon en zend je bericht. Hallo, hoofdkwartier. Hallo, hoofdkwartier. Hier, William King van de Piranha Expeditie. Hoor je mij over... Hallo, William. Hier het hoofdkwartier. Wij horen je duidelijk. Zend je bericht. Over. Goedenavond. Wij roepen je op om te zeggen dat alles hier oké okay is... ...en dat we klaargekomen zijn met onze dam. Over. Het doet ons genoegen dat te horen. Betekent het ook dat we timbo-poeder mogen sturen? Over. We krijgen het graag zo spoedig mogelijk. Kan het morgenochtend gebracht worden? Over. Zeker en vast. Ik zal het dadelijk laten inladen. Bij het eerste uur morgenochtend zal het Hercules-vliegtuig opstijgen. Over. We zullen het verwachten. Over. Oké, okay, William. Veel succes nog en tot ziens. Over en uit. Nou, dat is ook weer in orde. Wel bedankt voor het gebruik van de zender, professor. Geen dankwaarde, vriend. Ik hoop dat het Hercules-vliegtuig op de afspraak zal zijn. Ik geloof dat ik het vliegtuig hoor, William. Ik meen ook iets te horen. Het moet de Hercules zijn. Wel, euh, dan gaan we vlug een vuurtje aanleggen. Waarom een vuurtje? Om de piloot de windrichting te laten kennen. Daar moet hij rekening mee houden, anders zou ons kostbaar Timbo-poeder voortijdig in de rivier terecht kunnen komen. Daar heb je de Hercules! Oei, wat vloog die machine laag? Dat moet de piloot wel doen om het droppingsveld te kunnen verkennen. Tegen het ogenblik dat hij nog eens overkomt, moet ons vuurtje branden, jongens. Hier, dat zijn groene takken. Groen hout geeft veel rook, hè, William. Ja. Daar komt hij weer aan. Het vuur brandt, gooi de takken op, Piet. <laughs> Wat een verstikkende rook geeft dat. Als die piloot nu nog niet ziet uit welke hoek de wind waait. Ah, bij zijn derde overtocht zal hij de pakken droppen. Dan moet de ons klaar houden, want ik zie de Hercules zwenken. Daar komen de pakken! Op dat u ze niet op je hoofd krijgt! De Hercules liet tijdens twee overvluchten zes timbozakken aan een parachute neer. Alle zes kwamen ze in onze onmiddellijke nabijheid neer, zodat we geen moeite hadden om ze te verzamelen. Ze werd rechtstreeks aan boord van het duikende eend gebracht. Wel, William, wat ons betreft kan de tocht naar de bron beginnen. Eerst moeten we nog iets afspreken. Wat? We kunnen niet allemaal mee met de duiken de eend en daarom stel ik voor dat mijn mannen hier blijven en dat ik alleen met jullie meega. Ja, dat vind ik uitstekend. We zijn mans genoeg om het timbopoeder in de rivier te strooien. Dat wou ik weten. Als jullie bereid zijn met een handje te helpen, dan is er geen enkel probleem. Ja, het spreekt vanzelf dat we helpen. Zullen we dan maar vertrekken? Oké, okay, professor. Ja, vooruit dan. Instappen maar. We voeren met ons vijven de zijrivier op. We stelden spoedig vast dat William gelijk had toen hij beweerde dat grotere boten deze wateren niet konden bevaren. Het werd inderdaad een aaneenschakeling van hindernissen, stroomversnellingen, watervallen en zandbanken. Van normaal varen kon geen sprake zijn. Toch vermochten al deze moeilijkheden niet onze duikende een tegen te houden. Waar het te bar werd en waar geen enkel normaal vaartuig door had gekund, ging ze eenvoudig een eindje de lucht in. We bereikten zonder noemenswaardige moeilijkheden de plek waar het rivier zeer smal en ondiep was geworden. Daar liet William ons halt houden. Hier kunnen we het timbopoeder overboord zetten. Zal het van hieruit de hele rivier kunnen bestrijken, William? Vanzelfsprekend, Marleen. Het zal meedrijven met de stroming van het water en zo geleidelijk de hele rivier overweldigen. Ik ben benieuwd naar de uitwerking ervan. Beginnen we er aan, William? Er is geen enkele reden waarom we zouden wachten. Haal de zakken tevoorschijn, jongens. Moeten we niet zelf goed oppassen voor het poeder, William? Wel, nee. Voor de mens is het volkomen onschadelijk. Gooi het gerust in het water. En word maar niet bang als je een beetje van dat poeder naar binnen krijgt. Hier staat de eerste zak. Het water van de rivier lijkt wel melk te worden. Gevaarlijke melk. Voor de piranha's toch? Kom jongens, de andere zakken moeten er ook in. Zal deze hoeveelheid timbo voldoende zijn voor de hele rivier, William? Jawel. Als onze berekeningen juist zijn, moet deze voorraad poeder voldoende zijn om alle piranha's klein te krijgen. Het poeder lost makkelijk op in het water. Hè? En het verspreidt zich snel, kijk maar. Ons werk was vlug afgelopen. Aangezien er geen enkele reden was om nog langer ter plaatse te blijven, liet Oom Januari zijn duikende eend rechtsomkeer maken en voeren we terug naar ons vertrekpunt. We reisden langzaam, zodat de Timbo-poeders er sneller naar de monding spoeden dan wij zelf. We keken goed uit, maar nergens kregen we dode piranha's te zien. Het maakte ons onzeker, maar William lachte. Nee, vrienden, ik maak me in het geheel niet ongerust. Ik weet wat er gebeurt. Leg het ons dan alsjeblieft uit, William. De pirana's zijn stroomafwaarts op de vlucht geslagen voor het giffen. Maar eeuwig vluchten zullen ze niet kunnen. Zodra Timbo-poeder onze dam bereikt, is er geen uitweg meer mogelijk. Dan gaan de pirana's er tot de laatste aan. Je voelt je wel zeker van je zaak, hè, William? Dat niet, maar uh, ik heb vertrouwen. Afwachten en zien wat het zal worden. We bereikten het basiskamp, waar de drie achtergebleven mannen ons vertelden dat het timbopoeder daar net het water wit gekleurd had. Het werd dus nog even wachten op het resultaat. Maar lang duurde dat wachten niet. Op een bepaald ogenblik zagen we enkele vissen met de buik omhoog boven komen drijven. Het waren piranhas. En toen begon het uitroeiingsproces pas goed. De wateroppervlakte werd spoedig met duizenden dode vissen bedekt. De operatie was een succes over de hele linie geworden. Althans, zo dachten wij erover. William King zag het anders. Ja, het ziet er inderdaad uit als een volledig succes, maar toch kunnen we nog geen vast besluit uittrekken. Waarom niet, William? Omdat we door ons ingrijpen ongetwijfeld het natuurlijk evenwicht verstoord hebben. En wat daarvan de gevolgen zullen zijn... Moeten we nog uitkienen. Je wilt zeggen dat de nadelen uiteindelijk groter kunnen worden dan de voordelen. Zo is het Marleen en dat zal de toekomst moeten uitwijzen.